zes uur. Kasper Meijer met het NOS journaal. In Dordrecht zijn gisteravond kort na elkaar twee schietincidenten geweest. Even voor middernacht werd een man neergeschoten. Getuigen hoorden meerdere schoten en zagen zeker één persoon wegrennen. Toen de politie aankwam was het slachtoffer overleden. anderhalf uur later werd twee kilometer verderop geschoten. daarbij werd een man in zijn been geraakt. het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. volgens de politie lijkt er geen verband te zijn tussen beide incidenten. De Britse zakenman Richard Branson heeft zijn luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic te koop gezet... nadat een aanvraag voor staatssteun was afgewezen. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Door de coronacrisis is Virgin Atlantic net als veel andere luchtvaartmaatschappijen in de problemen gekomen. Branson vroeg daarom de Britse regering om 570 miljoen euro, maar krijgt dat niet. Inmiddels zouden 50 mogelijke investeerders interesse hebben getoond in Virgin Atlantic. Bij het bedrijf werken 8500 mensen.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 Dit is een oorlog en in een oorlog stel je geen voorwaarden aan hulp, reageerde premier Sanchez op de vragen van de NOS. De Spaanse regering is nog altijd boos over de Nederlandse opstelling. Minister Hoekstra wilde lange tijd dat landen alleen geld kunnen krijgen als ze ook hun economie hervormen. Het weer in het noorden bewolkt, maar verder zonnig. Het wordt 14 tot 19 graden. Op de Wadden wordt het wat frisser. Om Koningsdag vrij zonnig, soms ook wolken. Het wordt dan een graad of 20.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 shining star for you to see what your life can be. Things change.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 Take you just the way you are Need to know that you will always be The same old someone love. Soms zijn écrasers, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures. Paris. C'est veille. Paris. C'est veille. Les banlieusards sont dans les gares, à la villette, on tranche le la. Et bye regagnent regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Harry, s'éveille, Harry, s'éveille. La tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé.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 Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Marie se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.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 Ma. You and the things you do to me. That.